Twee uur, genee van Brakel met het NOS Journaal. Door de brand op rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht... moeten omwonenden hun huis uit. Er staan twee wagons in brand, één met ethanol en één met staal. Omdat de brand kan overslaan naar een andere wagon met ethanol... is uit voorzorg besloten om de bewoners van zeker tien huizen te evacueren. Ze worden opgevangen in een zalencomplex in Zwijndrecht... De autoriteiten zeggen dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Omwonenden is daarom niet gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Omdat er veel vragen binnenkomen over de brand... heeft de gemeente een speciaal telefoonnummer geopend. Vanwege de rook is de A16 tussen Hendrik Ambacht en Doordrecht in beide richtingen dicht. De website van de regionale zender RTV Rijnmond... is vervangen door een noodpagina... omdat de omroep de stroom bezoekers op de site niet aan kan. President Ben Ali van Tunesië is gevlucht naar Saoedi-Arabië. Dat hebben de autoriteiten in het land bevestigd. De president zou zijn toevlucht hebben gezocht in de stad Jeddah aan de Rode Zee. Hij ontsloeg gistermiddag zijn hele kabinet en vertrok naar het buitenland. Premier Ghanouchi is de leider van een overgangsregering die nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Ben Ali was bijna een kwart eeuw president van Tunesië en leidde het land met harde hand. Zijn vertrek volgt op weken van protest van de bevolking, onder meer tegen de onderdrukking en de armoede. Volgens media in het Noord-Afrikaanse land zijn familieleden van de president gearresteerd. De vrouw van Ben Ali is bij hem in Saudi-Arabië. De Amerikaanse president Obama versoepelt de beperking op reizen naar Cuba. Studenten en leden van kerkgenootschappen mogen daardoor naar het communistische land. Ook mogen vanaf meer luchthavens vluchten naar Cuba worden uitgevoerd. Momenteel kan het alleen vanaf Miami, Los Angeles en New York. Obama heeft de beperkingen op die onder zijn voorganger Bush werden ingevoerd. Het weer is droog en 6 graden. Overdag, vooral in het noorden regent, wordt er maximaal 7 tot 11 graden. Dit was het nws journaal Dit is Radio 1, Max. Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Radio 1, omroep Max. Welkom bij Nachtvluchten van zaterdag 15 januari 2011. Het is de 15e dag van het jaar... en dat betekent dat we dit jaar nog 350 dagen hebben te gaan... Wat gebeurde er door de eeuwen heen? Zoal op 15 januari. Op 15 januari 1759 opende het British Museum in Londen zijn deuren. Het is het oudste openbare museum ter wereld. Op 15 januari 1909 werd de vereniging De Friese Elf Steden opgericht. Op 15 januari 2001 ging Wikipedia van start. De Internetencyclopedie bestaat vandaag dus precies tien jaar. Op 15 januari 2009 maakte een vliegtuig kort na de start in New York... met 155 passagiers een noodlanding op de Hudson. Alle inzittenden overleefden het incident. Geboren op 15 januari. De Franse toneelschrijver Molière in 1622. Cabaretier Wim Kahn in 1911. Hij komt vannacht uitgebreid aan het woord. De eerste president van Egypte, Nasser, in 1918... De Amerikaanse burgerrechtenactivist en dominee Martin Luther King in 1929. Captain Beefheart, oftewel Don Van Vliet in 1941. En de acteur Sjoerd Plezier in 1954. Wat gaan we doen vannacht? Straks tussen zes en zeven verwacht ik hier Sandra Dirksen en Irene van der Hoeven. dus van het boek Ontslagen. Streep het ontweg en je hebt slagen. Dat klinkt veel beter. Tussen vijf en zes zijn we op bezoek bij Soulmate Ferry Maat. Die wordt morgen 64 jaar. En tussen vier en vijf is het de schrijver Bernlef die ons ontvangt. Hij werd gisteren 74. Maar eerst maken we in Nachtvluchten een lange, twee uur durende vlucht in het verleden... met Wim Kan en Corrie Vonk. 40 jaar Wim Kan met Corrie aan zijn zijde is de titel van dit programma... aan de samenstelling waarvan nog historische glasplaten te pas kwamen... De exacte uitzenddatum en zendgemachtigde van deze historische geluidsdocumentaire, die de periode van 1936 tot 1976 bestrijkt, konden we niet achterhalen. Er zijn fragmenten te beluisteren uit het ABC-cabaret, een radio-interview uit 1938 over toen al televisie en een gesprek met Godfried Bowmans, die in 1981 over het verschijnsel Wim Kan vertelde. Wim Kan werd samen met Toon Hermans en Wim Sonneveld... gerekend tot de grote drie van het Nederlandse cabaret. Wim Kan werd, ik memoreerde het al precies 100 jaar geleden geboren... op 15 januari 1911 in Scheveningen. Hij overleed in 1983. Zijn vrouw Corrie Vonk overleed in januari 1988. Zij werd 86. We gaan terug in de tijd voor het eerste deel van 40 jaar Wim Kan... met Corrie aan zijn zijde. en De presentatie is in handen van Simon Karmichelt. 40 jaar Wim Kamp met Corrie aan zijn zijde. We draaien de klok terug naar 1936, het oprichtingsjaar van het ABC Cabaret. Amsterdam, Leidsepleintheater. Al 14 jaar geleden, stond welkom op de band. Verhuurde wij een kamer, en inbegrip van het band. Kwam meneer van putten en zag de kamer. Van putten werd onze commissar. Hij lachte om het welkom bij ons in het portaal. Hij wordt verzorgd met liefde en voelt zich als een oms. Hij eet rijst de met krenten en wordt. Hij was, was zo gewond, gewon, zo te gewon. De kleren, waar ik zat. Hij zong in het leven de ondertoon. Hij huurde hier de kamer met het bad. Maar de ventule uit het salon, die weet veel meer als ik. En zijn taal zacht zacht verwijten, stiekem ding. Let's no. no. Die zegt tegen zijn vader, zegt hij, vader, wat is nou toch eigenlijk de Maleise? Toen zegt die vader, de Maleise jongen, dat ben dat ik, ik ben de persoonlijk de Maleise. Kijk bij mijn hand, vroeger was alles prettig, geboren. en tegenwoordig alles naar en ik moet beklimbelen en ik moet bezuinigen en zo, maar ik ben de Maleise. Dan zegt jongen, ja, vader, dat kan ook dat ik niet de Maleise ben, maar zijn we het op school, hebben ze het ook niet wat over die Maleise. En dan kan ik het niet zeggen, mijn vader is de Maleise, dat is gek, Kan je dat niet zeggen. Kunt u me niet een voorbeeld geven? ja jongen, dan zal ik je een voorbeeld geven, vroeger zijn economische problemen, maar dat begrijp je toch niet, maar ik zeg je duidelijk maar. Vroeger begrijp je was er nog wel eens plezier, was er nog wel eens pret. Toen hadden we, ja het is wel geen mooi woord, maar toen hadden we nog eens lol, begrijp je, en tegenwoordig hebben we zelfs geen lol meer. Ja, ik wel, maar ik heb al het vooral die gezegd, vader heeft geen lol meer en dat is een baleis. Kent u me nog niet eens een voorbeeld geven? Nu zegt hij, ze, nou jongen, dan moet je eens even luisteren. Vroeger was het wijn, wij ongezang. Tegenwoordig is het een een flesje bier je moeder en de radio. En dat was de stem van Louis Gimberg, de gevierde conferentier van het prille ABC-cabaret. De toen 25-jarige Wim Kan... was aan dat métier nog niet begonnen. Hij werkte mee als auteur en acteur. En in die laatste hoedanigheid... speelde hij in 1937 een uiteraard komische kleine rol... naast Lily Bouwmeester in de film Pygmalion... Ik moet toch niet zeggen dat meneer uw vader dronk. Drinken? Zegt u maar gerust zuipen. Ah, oh, hoe ontzettend voor Gerust niet. Ik heb nooit kunnen merken dat hij er schaar van had. Integendeel, hij raakte pas goed in zijn humeur als hij flink bezogen was. Waar <tus> <tus> greek je om, jongeman? Op die nieuwe manier converseren. U doet het buig goed. Pardon? Je bedoelt toch? Uh, loopt u soms het park door? Lopen? Ben je belaas, hoor? Ik neem een taxi. De grote ster die het abc cabaret droeg was Corrie Vonk. Met haar overrompelende humor... maar ook met haar subtiele creatie van een straatschoffie. Ze stallen alle Nederlandse harten mee. Knaan is dood. Het lag vanmorgen zo en hij is dood in zijn hok... Het beest was zelfs al koud geworden. Gek dat ik toch even schrok. Wat zou dat nou eigenlijk zijn? Morgen koop ik een nieuw kanaan. Het kanaan is dood. Zo'n kanaan heeft niks geen waarde. Kwijt ze voor twee kwartjes al in een winkeltje te koop. Ach, zo'n buis kost niet met al omdat het er zo vuil van zijn. Morgen koop ik een nieuw kanaan. Het kanaan is dood. Ja, met kananen loop je steeds dezelfde kans. Het zijn per slot geen sterke beesten. Moet zo'n dier nou ook een krans? Het zou een soort aandenken zijn. Morgen koop ik een nieuw Kanaan. Mijn kanaan, het groene ogen, een witte voorpoot, verder bruin. Een lekker ordineer gezichtje, het liep vaak los, zo in de tuin. Ruizen sprongen in hun gaan. Morgen koop ik een nieuw kanaan. Stel je voor. Je stinkt de grine, om zo'n buist. Wat zeg je ervan? Honderden zo in de duinen. Jo. Ze janken. Ik als man. Ik kinderen het beste. Blij om zijn. Morgen koop ik een nieuw knaar. MUZIEK Corrie Vonk en Wim Kan verscheiden in 1938... voor het eerst voor de televisie op de Jaarbeurs in Utrecht. In een radiointerview interview vertelden ze hun ervaringen. Wim had toen al zo zijn bedenkingen. Nou, het konijn is dood. Het heb ik nu 250 keer op het toneel gespeeld... En nooit en nooit ben ik erin blijven steken. Nu sta ik voor de camera, mijn schoonvader voor het raam... en minstens 300 mensen en ik blijf in het slot steken. Nou, ik, ik vind het verschrikkelijk moeilijk om je te concentreren... bij zo'n uh, televisiedemonstratie. Er staat uh, Erik de Vries die staat daar met een hele grote camera vlak voor je neus... en, en je bent tenslotte in een hele kleine ruimte. En, en je kan je nooit bewegen. Ik ben, ben afgeleid, hè. Ik ben er door geïmponeerd. Beuker en de Nijs hier, die... die uh, die, die zijn zo rustig, ik weet niet of ik er ook ooit aan zal wennen hoor. Je weet bijvoorbeeld ook helemaal niet van welk deel er nou precies van je op het uh, doek verschijnt. Hè? Je weet niet of je het goed doet en uh, je weet niet. soms denk je nou doe ik het helemaal verkeerd. Je zit maar zo'n beetje in het, in het donker te tasten. Maar we hebben het uh, in elk geval, ik vond het, ik vond het reuze leuk. Ik, heb, ik weet niet of het ooit wat worden kan hoor, misschien ligt dat aan mij. Maar we waren de eerste in elk geval die bij die proefuitzending voor de televisie in het openbaar mochten optreden. En dat, uh, dat vond ik toch interessant. In de mobilisatietijd kwam oud-minister Kam voor de radio... om het steuncomité 1939 aan te bevelen. En hij vroeg zijn zoon Wim om de stem te vertolken van Johan de Wit... die ons moreel een beetje moest opkrikken. Goedenavond, dames en heren. Hier is de radioomroep Dordrecht, anno 1650. De aard der Hollanders is zodanig... dat als haar de nood en de periculen niet zeer klaar voor de overkomen, zij geen zin gedisponeerd konden worden om naar behoren te figureren voor haar eigen sicuriteit. U hebt geluisterd naar Johan de Wit en dient er gevolgen zij het door onze begrippen in ietwat uit Heimse taal naar een oordeel over uw voorvaderen van ongeveer drie eeuwen her. Zou het oordeel over de Hollanden? van het jaar onze Heren, 1939, anders luidend. Het huidig tijdstip is als geen ander bij uitnemendheid geschikt om de hoef op de som te nemen. Indien een deel van het lichaam lijkt, wordt het geheel aangetast. Of, om het met de woorden van de wit uit te drukken, de nood en de pericule staan thans diermatig klaar voor de ogen dat wij behoren te vigileren voor onze eigen securiteit. 1939 was ook het jaar waarin het abc kabaret naar Nederlands-Indië vertrok. In honderd dagen uit en thuis, zoals dat toen heette. Batavia 1941. Corrie Vonk vierde er triomfen als Dr. Fokkema. Een uniek monument voor een Groninger, Zij het wat klein van stuk... Ja dames en heren, je kan raar een rare ding metmaken, hè? U moet weten dames en heren, ik reis tegenwoordig alleen maar tussen Groningen en Sappermeer. Ja, ik ben forens worden. Wees nou wat een forens is? Wees nou de definitie van een forens? Een forens is een stadsmeneer die buiten gaat wonen om in de stad kippetjes te houden. <lacht> Die keer met een tuitenboel of een hok voor kip met En Wim Kan zong een liedje en kondigde het volgende nummer aan. De conferencier was nog zeer aarzelend begonnen. Want zo is de mens in al zijn glorie Contramineus onlogisch en inconsequent en ook desgewenst kort van memorie waardoor hij soms zichzelf als moord niet eens herkent Ja, dames en heren, wanneer de zaak eigenlijk is op de kepel beschort hoeveel er zijn er dan onder ons die als ze eenmaal van niet tot iets zijn gekomen zichzelf nog willen en kunnen herkennen die hier dan één voorbeeld uit de duizenden de titel: de historie van een dame met een grote hoed op. Een zeer bijzonder verhaal, let wel, zij is desgewenst, kort van memorie deze dame, waardoor ze soms zichzelf als het moet niet meer herkent. Een dame met een grote hoed op, de dame met een grote hoed op is Corrie Vonk, het dienstmeisje Lia Stem. Ik ben een mevrouw met een grote hoed op. Vroeger zetten ik vaak een grote mond op. Dat was toen ik nog dienstbode was. Maar dat ben ik nu vergeten. Nu ben ik een mevrouw met een grote hoed op. En haar zelf booien erop na. Van die honderd dagen uit en thuis kwam door de oorlog niets terecht. Het ABC-cabaret keerde pas in 1946 in Nederland terug. En Wim Kan weide een sober, volstrekt onpathetisch boek aan zijn ervaringen met de Japanse bezetter. En terwijl we daar met ons drieën spiernaakt in godsvrije natuur staan... en voorzichtige, dure, kostbare water over onze magere lijven sprenkelen... En terwijl de rat op een goede kilometer afstand staat gaar te koken... en je de twee Thaise olifanten plotseling luid kunt horen trompetten... omdat ze nu blijkbaar aan het trekken zijn gegaan... denk ik plotseling hoe normaal ik dit abnormale leven eigenlijk ben gaan vinden. Hoe ik op de grens van Burma en Thailand... de grens van normaal en abnormaal uit het oog heb verloren. In 1967 haalde hij de in de Jappekampen gezongen liedjes nog eens op... ...tijdens een Burma-reunie in het Scheveningse Koerhaus. Op het accordeon begeleid door zijn ex-kampgenoot Nico Raier. Ik heb een, een potpourri geschreven uh, voor deze speciale gelegenheid. Het zijn natuurlijk allemaal liedjes die u min of meer kent. En de potpourri moest natuurlijk een naam hebben. En heb ik gedacht, weet u hoe moeten noemen? Ter ere van onze vroegere werkgever heb ik hem genoemd... ...de Hirohito Parade. GELACH Wij gaan naar buiten, waar de kogeltjes fluiten. En waar Japannertje weer wat verzint. Om je laatste voedingsresten uit je body weg te pesten. En waar alle misere begint. Want daar begon het pas goed, dat weten we nog wel, aan de spoorlijn. Ik heb wel eens gedacht, die spoorlijn deed me soms denken aan een lintworm. Hoe langer hij, hoe magerder wij. Jongens, de brug is bijna klaar. Jongens. Nog twee, drie ballen kiezen maar. Mannen, nou gaat het spannen. Nog één zo'n balk en die dondert in mekaar. Jongens, de brug wordt jouw spullen. Jongens, straks komt de Burma's voor. Mannen, nou gaat het spannen. Als alles goed gaat, dan lazert hij erdoor. Want dat heb ik wel eens gedacht. Onze woordenschat van vandaag hebben we 25 jaar geleden geplukt in de diepe bossen van Burma. Kunnen jullie je het herinneren? Gek hè, ik kan er nog altijd merken. Ik, als ik zou maar zeggen, een teleurgestelde wethouder tegen de pers zou zeggen, ik voel me groter niks zeg ik Burma. Kan je al. En dat is het mooie, dat is het mooie van de band die ons is gaan vinden. En zoiets kunnen wij alleen begrijpen, hè? Want er zijn wel eens mensen die zeggen, die zeggen, wat, wat, wat is dat voor een taal? Dan zeg ik, dat is Koetservaals. Ja, mensen, we hebben, we hebben wat meer. En, en toch, diezelfde dokter, dokter Koetsen, die heeft van binnen toch iets gehouden van die spoorlijn. Soms kun je voor Loco burgemeester. Zit er nog in? Zit er in? Onder de bomen van het kamp Daar zit het s'morgens vroeg al stam Van kampbewoners wijzen wijs en gek Die pijnzend staren naar het hek Onder de bomen van het kamp Daar zit het s'avonds laat nog stam Is daar een bronbeek in het klein en iedereen bromt zijn refrein op dat verdomde kam. want onder Brombeeks bomen woud, raak je met menig een vertrouw wie eens zo filosofisch scheen staat in zijn hemd nou heel alleen want daar op Brombeeks Bomenplein Blijken de grootste mensen klein Daar blijkt zo menig idealist Een doodgewone egoïst Op Brombeeks Bomenplein Alles gaat goed je kan me geloven, alles gaat goed, het gaat perfect. Geloof me, beslist, dit komen we te boven. Als het niet zo is, merk je het direct. En is de strijd eenmaal gewonnen en is de mensheid uitgeroeid. Dan wordt de oude rotzooi weer begonnen. Dan wordt de zaak opnieuw verknoeid. En dat is gelukkig dan heel anders gegaan. Er zijn meer heel anders gegaan dan wij eigenlijk hadden verwacht. Er zijn zoveel dingen anders gegaan, want we hebben niet gedacht dat als wij zolang aan die Burma Road hadden gezeten, zolang aan die Railroad hadden gezeten, dan dachten we als ze thuis kwamen dat wij de grote jongens zouden zijn. Wij dachten dat de vrouwen om onze nekken zouden hangen. En onze tja -wat zouden bengelen, laat ik het zo zeggen, niet? Ja. Eh? We hebben toch gedacht. Laat ik het nou maar zo zeggen. Ik kan het ook anders zeggen, maar zo zeg ik het niet. Gewoon op zijn Burmans. Het is dat dus soort allemaal heel anders gaan. Je praatte natuurlijk over die dingen, je zat natuurlijk met elkaar. Je zat altijd te denken. Je vroeg wel is aan een goede vriend, dat heb ik ook wel eens staan, moest je natuurlijk niet doen. Ik zeg, wat doe jij nou, hè? Als je na al die jaren dan weer thuis komt, ben je vrouw, wat doe je dan? Hij zegt, nou, dat kan je niet vragen, dan kun je goed, hè? Ik zeg, nee, dat begrijp ik ook wel, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar ik bedoel, wat doe je daarna? Hij zegt, dan doe ik mijn rugzak af. Ja. Heel andere tijden natuurlijk, Ja. Ach, je sprak eens over die dingen, nou. ja. Wij, wij dachten, wij dachten dat als je weer terug zou komen in het gewone leven... Ik heb wat ik van zo'n liedjes aan gewijd, hè, dat, dat, wij dan, dat wij dan chance van die vrouwen zouden hebben. Dat menige gevaarlijke vrouw dan zou zingen tegen ons zoiets, hè, van... Uh... Ik wil een echt genoot Een zware jongen van de burma -Root. Aangekleed of bijna bloot Het hindert niet, het hindert niet Ik wil zo'n bosjesman Waar je s'avonds wat mee borstelen kan Met of zonder dan, Het hindert niet, het hindert niet Ik wil, het gaat nog verder, maar dat is voor boven de negentig Dit waren liedjes, allemaal oude melodietjes Waarom ons in Tjavad, achter de kabat, Het waren fragmentjes, van oude prentjes Van al die vriendjes uit die rare tijd vol gemarigheid Het waren liedjes Lang vergeten melodietjes Van al die dagen Van wachten en klagen Stuk van ons leven Staat daarin beschreven Een heel klein stukje ...van de eeuwigheid. Dat klonk ondanks alles nog vrolijk. Maar in 1971, bij de visite van de Japanse keizer aan Nederland... ...kwam Wim Kan in verzet. Fel en tevergeefs. Op Schiphol vertelde hij aan de Japanse journalisten... wat Corrie, Fonk en hij, de keizer bij dienstvertrek... zo graag nog even hadden willen zeggen. Die ene minuut die wij bij onze regering hadden aangevraagd... maar die ze ons blijkbaar niet kon geven... omdat de stem van de minderheid in elk geval tijdelijk... even niet gehoord moest worden... of omdat zij 46 uur lang geen baas meer was in eigen huis. Wij delen u mee, meneer Hirohito dat u in ons land voor een deel van ons volk niet welkom was. Voor ons bent u een onaanvaardbare figuur, omdat juist u het verleden bij ons oproept, dat wij zo graag zouden vergeten. Ga naar huis en zend ons zo snel mogelijk een vredelievend symbool, een afgezand van de jonge generatie van uw land. Hij zal zeker meer bereiken dan u, met uw waanzinnig uitstapje kapot hebt gemaakt. En dat is onvoorstelbaar veel. Hier is een geschenk, het is iets waar u blij mee moet zijn, want uw soldaten hebben er namelijk in uw naam drie jaar lang naar gezocht. Mijn dagboek uit krijgsgevangenschap, mijn dagboek van de spoorlijn des doods in Burma. Lees het, dan zult u misschien begrijpen waarom u hier nooit had moeten komen. Het woord is aan een nieuwe generatie. Al hebben de protesten van Wim Kan weinig succes gehad, de Nederlandse cabaretliteratuur dankt er een van zijn meest getuigende en indringende liedjes aan. Soms denk ik ook wel eens, er leven niet veel mensen meer, die het hebben meegemaakt. De vijand heeft er ongeveer een derde afgemaakt. Die slapen in een jute zak. De Burma-hemel is hun dak. De kampen zijn verlaten. Leeg de cellen. Er leven niet veel mensen meer, die het kunnen navertellen. Wat aan de railroad is gebeurd, weten de doden alleen. Daar, onder elke dwarsligger, ligt wel geteld er een. Maar die houdt in de Burma grond tot in de eeuwigheid zijn mond. Osaka had hij nooit kunnen voorspellen. Er leven niet veel mensen meer kunnen navertellen, die alles weten nog van toen de drie pagoden pas de dode spoorlijn bij Rengun ontvluchten hoe dat was je werd zonder te zijn verhoord op keizerlijk bevel vermoord maar wie wil dat nu nog ...tentoon gaan stellen. Er van al haast geen mensen meer... ...die het kunnen navertellen. En toch... ...leeft er nog altijd één... ...die het navertellen kan... ...die de geschiedenis kent als geen... ...de keizer... ...van Japan. Nou hij niet opgehangen is, had toen prins Bernard aan de dis hem bestes mogen vragen hoe dat zat destijds in Burma. Met die doden en die zieken en die honger en die cellen. Wat had hij dat terwijl hij had mooi kunnen navertellen. Goedenavond, dames en heren. Na de oorlog maakte Nederland pas goed kennis met de conferencier Wim Kan. Maar weet u wat vandaag de dag eigenlijk de grootste moeilijkheid is voor een conferencier in een vailleté of cabaretprogramma? Te weten wat hij zeggen kan en wat niet. Vooral wat hij niet kan zeggen, weet u hè? Hij kan zo wat niks nee, zeggen, weet u hè? Oh, de wereld en de zijn in het algemeen is op het ogenblik zo ontzaglijk geprikt, hè? Oh, de mensen zijn zo geprikt. Men meent de wereld weer te moeten indelen in twee kampen, nu waar. En als je dan wat zegt, dan zeggen ze direct hij hey, hoort daarbij. Of hij hey, hoort daarbij. En dan ga je in een kastje, kastje gaat op vlot, kreeg krak, zit, drink, komt er niet meer uit. Ja, ja, ja, de mensen zeggen direct van je, hij is zus of hij is zo, hoor. Ik kan me nog niet eens zoveel schrijven als de mensen van me zeggen hij is zo. Maar als ze van me zeggen hij is zus, daar hou ik niet van. Daarom heb ik nou eigenlijk gezegd, laten we voorzichtig zijn jongens met wat we zeggen. Daarom heb ik nou een strikt neutraal cabaret. En ben ik ook juist in mijn conference altijd ontzaglijk neutraal. Het leukste vind ik, de grootste lof is als u eruit komt en dat u zegt, was leuk, maar wat bedoel hij nou? Ja. Ja. Dat vind ik aardig eigenlijk, hè? Dat vind ik juist, dat zit een attractie in. Weet u trouwens, die cabarets die zogenaamd zo kleurbekenners zijn, dat ontaart eigenlijk altijd in kritiek op de regering, weet u dat? Ja, ja, nee, het begint met een lolletje en het eindigt met kritiek. Ja, en dan op de regering, daar hou ik niet van. Hoor. Dat vind ik niet. Uh... Nee, ik vind kritiek op de regering, dat vind ik min. Ja, dat meen ik nou. Die mensen doen het toch ook voor de brood? Zo deed hij dat toen. Zijn solo-aandeel in de ABC-programma's groeide gestadig. Dat leidde in 1954 tot zijn eerste Vara-Audiasavond. En heel Nederland hing aan zijn lippen. Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Naar Arosa of naar Oboe of naar de Filipijnen? Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Wat zijn uw plannen? Wilt u blijven of verdwijnen? Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Naar de P van de A of de KVP. Naar het leger des Heils of de Tovervee. Weet u al een beetje wat of hoe? Waar gaan wij in het nieuwe jaar naartoe? En lieve dames en beste heren. Als het dan over een paar uur werkelijk nieuwjaar is. Nou ja, dan weet u wat ik zeggen wil. Herman Jorgaaie! Maar zijn allereerste solo-optreden voor de varen was al vroeger geweest. Paase 1950. Hallo, u spreekt met Wim Kan. Wij vragen uw aandacht voor een klein kunstprogramma van en door Wim Kan. Met muziek van en door Corle Vaak te denken met mijn handen onder het hoofd Een bed is het begin van alle dingen Zo dikwijls als het donker werd Heb ik mezelf beloofd Daar honderdduizend liedjes van te zingen Maar ging dan morgens licht weer aan Dan ben ik haastig staan Om één, twee, drie een boterham te eten was na een dag vol zaken en zo, vol narigheid en radio, dacht ik lief bed, ik had je helemaal vergeten. Dan lach ik weer te denken met mijn handen onder het hoofd, een bed is ook het eind van alle dingen. En als het dan goed donker werd, heb ik weer mezelf beloofd Daar honderdduizend liedjes van te zingen Het leven begint en het eindigt in bed En de grote boze wereld ligt daartussen Al wie in het daglicht zijn zaken niet redt Die vindt in het donker een steun aan zijn kussen je pakt het bed, beet, het is je bleke vriendin. Je lacht of je huilt of je bijtere zin. Die dikke vriendeken zo wollig en vet. Dekt Fransen, Chinezen en Yankees en Russen. haar leven begint en het eindigt in bed. En de grote, boze wereld ligt daar tussen. Zo lig ik dan te denken Ligt nou trouw men ook in bed Dat beeld kan mij zo'n simpele vreugde schenken Het is eigenlijk zo gewoon Maar het geeft een beetje binnenpret Heel eventjes Andrees in bed te denken Als Stalin in de dekens ligt zijn ijzeren gordijn pot is, is dan die Sovjet-Unie nog zo'n wonder? Wie liefding op het kussen ziet, gelooft in vermogens aan was niet. Liefding in bed met een schatkistje eronder. Zo lig ik dan te pijn, z'n licht die nou in bed. Dat beeld kan mij zo'n simpele vreugde schenken. Het is eigenlijk zo gewoon, maar het geeft een beetje binnenpret. Rijks met een snor in bed te denken. En wat het straks pauze op die grote foyer. Bekijk dan de mensen en meng je ertussen. Bepijnst dan eens even, dat gek idee. Straks over een paar uur, ligt dat alles op het kussen. De ogen gesloten, als de luiken voor een huis. Geen glimlach aan touwtjes, in bed ben je thuis. Daar liggen wij dan, wie we werkelijk zijn. De baarden, de snorren. De krullen, de vlechtjes Heel oud en heel wijs soms Maar jong nu en klein Al oh, even, niets forceren Geen gevechtjes Zo lig ik dan te pijnzen Waarom doen wij eigenlijk zo Wat spelen wij de leuke en de vlotte want onder veler bed staat een gewone witte poot. Wat zullen wij Er nou bedotten? De helft van je energie verspil je in de komedie. Van mens heb jij mijn pakje al bekeken. Terwijl je weet van oud en zien Van Sartre tot voorbij Stalin ligt iedereen. Zo doodgewoon onder zijn deken, dan denk ik soms wat kunnen mensen menselijk zijn als het moet wat doen wij dan krijgshaftig koel cool en netjes, als ik maar wat te zeggen had, dan stopte ik voor goed het hele mensdom lekker. In hun bedjes. Hele mensdom lekker in zijn bedjes stoppen. Wat een ideaal. Daar zouden mensen eigenlijk ook nooit meer op moeten staan. Als iedereen dat afsprak, zag de wereld er heel anders uit. Klinkt een beetje pessimistisch misschien, maar ik denk aan de andere kant. We gaan de lente tegemoet. Waarom zou je dan niet een klein beetje pessimistische dingen mogen zeggen? Hier en daar. Trouwens, als de lente komt, dan komt de tijd direct daarnaast zit de grote vakantie. Gaan we allemaal op reis? Heerlijk. Moet er niet aan denken. Weet ja. denk, jaar mogen we niet meer thuis blijven, moeten we weer naar het buitenland. Om een beetje up-to-date te blijven. Een ja. beetje up-to-date. Anders zeggen ze een beetje van, uh, was je, wat was je van de, van de zomer? Was je op Tessel? Zaken gaan niet erg best. Ja. Ik ben vorige zomer ben ik op Tesla geweest. Ah, prachtig eiland. Ben je wel eens op Tesla geweest? Mooi. Ah, Tesla is een schitterend eiland. Beroemd om zijn schapen en zijn vogels. Heb ik die schapen zo eens aangekeken bij mezelf. Gedacht, zou je schaap zijn en geen wol op je lijf kunnen veilen. Zit je <lacht> Dat is lam, hoor. Dat is lam. De mensen zeggen wel eens dat de beesten een prettig leven hebben. Maar ik denk altijd, de motten. Vindt u bijvoorbeeld dat een mot een prettig leven heeft? Een mot heeft een afschuwelijk leven als je Leven van een mot, afschuwelijk. Denk eens even in. De hele winter zit hij in een zwembroek, de hele zomer in een bontjas. Geen mot. Ik wil geen mot zijn later. Volgend leven wil ik geen mot worden. Allemaal overleg. De vogels op Tesla, die hebben een heerlijk leven, weet u dat? Oh, je ziet er zoveel vogels. Tesla is het vogeleiland bij uitnemendheid. Je ziet er hele klonisch. Dat is waar hoor, je ziet er hele klonisch. Ze zijn nou maar niet meer kolonie, je vind ik zo pijnlijk. Ja, laten we maar eerlijk zijn, de koloniën zijn we nou kwijt, niet? Ik zeg altijd, de koloniën zijn we kwijt, maar gelukkig, we hebben de Wadden nog, dat scheelt. In alle geval is dat wat. Met het oog op Rotterdamer is dat een gunstig vooruitzicht. Ja, dan zeggen de mensen, ja, maar de waddeneilanden, dat is toch geen gordel van smaragd. Ik zeg altijd, het is een centuur van klei, dat is ook niet onaardig, niet? Wij logeerden van de zomer in een hotel, in een hotel op Tesla, het heette Hotel Zieblik, Leuke naam, hè? Origineel, zie je hè? Nee, ik bedoel, het had natuurlijk een blik op zee, begrijpt u, had die man gedacht, dan noem ik het Zieblik. Het is het idee, hè, het is het idee van alles, hè. Niet Siep, maar Zieblik. Aan de ene kant keken we uit op zee, en op de andere kant, aan de ene kant zag je de zee, en aan de andere kant een heel nest met ooievaar, vaar, varen. Ooievaaren, Oje, ooievaaren. O je. O je varzen. O je fanfares. je. O, -je, o, -je, o -je, hoe heet die dingen? Nou, zeg maar reigers, dat is altijd goed. O je reigers. O -je, re o -je, re nou, we keken dan uit op een heel nest met ooie reigers, met. Uh, met uh, reigerogen. Hoe heet die dingen nou? Met reigerdingen ze dan. Heb ik Bij mezelf heb ik gedacht. Zo'n, zo uh, heb ik ineens bij mezelf gedacht, zo'n ooievaar heeft eigenlijk ook een afschuwelijk leven, als je goed nagaat, hè. Want het was een nest met de ooievaar, er zat een vader ooievaar, een moeder ooievaar, twee kinderen ooievaar, hè. Zeg, even een hele klonie ooievaar, vader ooievaar, moeder ooievaar, twee kinderen ooievaar. En die kinderen begonnen nou een beetje ouder te worden, die begonnen nou vragen te stellen. Zo van, papi, mami, waar komen wij vandaan? Nou, dan dus zou je vader en moeder ooievaar zijn, weet je ook niet wat je zegt, Als u, als u van de zomer eens gelegenheid hebt. Als, u van, als van het van zomer een beetje opzomert, hè. Als van het van zomer een beetje opzomert, dan moet u toch eens naar Tessel gaan. Je lacht je gek, man, je ziet er half Amsterdam. Dat is waar, hè. Je ziet er half Amsterdam. Zou je zeggen, kan je beter thuis blijven? Zie je heel Amsterdam, maar dat is heel eh, wat anders. Een Amsterdammer op Tessel is heel anders dan hier. Je ziet. Ja, oh, ja je ziet hem daar in het wild. Weet u wie er onder andere ook was? Dat zal u mooi vinden, zeg. Weet u wie er ook was? Fanny was er ook. Fanny. Weet je, Fanny weet u toch wel. Fanny met de benen, zou ik maar zeggen. <lacht> Jawel. Fanny, de watervloggen Fanny. Te land. Fanny te land. Fanny van Voekje Dillemaat, zou ik maar zeggen. Weet u wel. <lacht> Zo leuk. Ik kende er ook niet, hoor. Maar ik heb met haar kennis gemaakt. Ik reisde van Amsterdam naar Den Helder op weg naar Tessel. En in Alkmaar kwam zij erin. Even in de trein kwam ze... Even voorbij Alkmaar kwam ze erin. Bereal kwam zij erin. Oh, ja, ze kwam zo tegenover me zitten, zo. Zoals wij nu zitten kon eraan raken, ik heb het niet gedaan hoor. Had gekund hoor, had gekund. Maar ze was wel buiten adem, dat viel op hoor. Ja, ze was een beetje van... Ik zei het ook nog tegen haar, ik zeg mevrouw Koen, dat valt me een beetje van u tegen, zegt wat? Ik zeg, nou dat u buiten adem bent van een nou, klein eindje. Ze zegt, nou klein eentje, ik had hem in Amsterdam ook al gemist. Weet u wat jammer was? Weet u wat heel sneeuw was? Het weer zat niet mee. Dat was jammer. Het weer zat niet mee. Het weer zat niet mee aan tafel. Dat zou dan Dat Dat gebeurt nog nooit. Ik mag nog niet klaar. Ik ben een week met vakantie geweest. Ik heb twee buien gehad. Eén van drie en één van vier dagen. nog niet klaar. <grijpte> yeah. En ik zeg altijd als het regent. Je komt weer eens ergens toe. Je komt weer eens ergens toe. Ik heb nu eindelijk eens een mooi boek gelezen van Anna Blaamans. Mooi. Eh. Eenzaam avontuur. Kennen u dat? Eenzaam avontuur van Anna Blamand. Mooi ze mooi oh, zo mooi. Wat? Ja, dat weet ik wel, maar het is toch mooi. Alleen als het uit is, heb je een beetje de neiging om te zeggen. Anna, Anna, hoe weet je dat? Nou, van Tessel zijn we naar huis geregeld. Ik denk, wat heb ik eraan niet? er al niet? Scheiden er uit, wat heb je er al? Ja, wat zul je daar? Je geld in haar moeder niet. En dat met het idee dat je het volgend jaar weer naar het buitenland moet, wat heb je er al niet? Naar Amerika. Ja, Amerika wil ik misschien nog wel eens gaan. Ik ben, ben één keer in Amerika geweest. Interessant land hoor. Ben u wel eens in Amerika geweest? Interessant land. Hè. Ik ga er een boek over schrijven. Ik ben nu bezig met een werk van mijn hand, dat binnenkort uitkomt. werk van mijn hand over Amerika. Is een interessant land. Ben er tweeënhalf uur geweest. Zeer interessant. Nou, is niet zo gek hoor. Dat toestel staat hier niet langer stil. Of weg naar Curaçao. Ja, stoppen we er even. Tweeënhalf uur zie je toch heel wat. Weet u wat mij bijvoorbeeld is opgevallen? Dat zou ik u eerlijk zeggen. In Amerika is het merkwaardig. Je ziet er praktisch geen arme mensen schrikken. Je ziet er eigenlijk uitsluitend rijke, goed geklede mensen, zie je daar. Op het vliegveld. <lacht> nou ja, ik zeg altijd, rijke mensen kijken de mensen hoog tegenover. Ik zeg altijd, wat zijn nou rijke mensen? Rijke mensen zijn arme mensen met geld. Wat zal er nou? Meer is er toch niet? En neemt u nou eens van mij aan, geld maakt niet gelukkig. Gelooft u dat nou eens? Geld maakt niet gelukkig. <lacht> neemt u dat nou rustig aan, geld maakt niet gelukkig. <lacht> ik heb, ik heb toch zelf die vrouwen gezien met bontjassen aan. Met, met, met, met limousines. Die konden zich alles kopen. Die gingen zoveel eten in de stad als ze wilden. Konden alle, alles konden ze zich kopen. Zeiljachten, uh, auto's, uh, motorfietsen, weet ik veel wat meer al. En dacht u dat die mensen gelukkig waren met al dat geld? Nou, reken maar. <tie> ja, Amerika, op het ogenblik geloof ik, Amerika is zo'n beetje het land waar iedereen op hoopt. iedereen denkt, Amerika, als er weer eens wat zou gebeuren, zeggen de mensen, week ik uit naar Amerika, hoe ze dat nou precies willen doen, dat weet ik niet. <lacht> er zijn altijd nog mensen die denken dat ze eventueel de dans zouden kunnen ontspringen, die dromen nog van een eiland ergens in de stille oceaan ofzo, en dan willen ze dan zo'n beetje in jaan spelen jaantje spelen ofzo, ik weet niet ofzo, uh, maar dat wordt niks. Op dat idee van de mensen die de wereld zouden willen ontvluchten... heb ik namelijk een lied geschreven. Dat heb ik genoemd Ballade van de mensen die de wereld trachten te ontvluchten. Ik heb toen bij mezelf gedacht, Hoofd heeft ook zijn ballades. En waarom ik dan niet? Ja, dat is tenslotte een lichte jalousie tussen Hoofd en mij. Maar goed. <lacht> Ballade van de mensen die de wereld trachten te ontvluchten. <lacht> Hij had van heel dit aardse leven... Zo wat je noemt, meer dan genoeg. Hij had zijn beste kracht gegeven. En ik was meer dan iemand vroeg. Maar het was hem duidelijk geworden. In anarchie en Sovjetstaat. Democratie op nieuwe orde. Dat het altijd om de centen gaat. En toen zijn ideaal op straat lag. En hij de mensen monster vond. En toen hij zelfs in vrouwen kwaad zag kwam maar een engel uit de grond. Zij woonde in een kille kelder, als een soort meisjeskluizenaar. Na één uur praten werd hun helder, zij hoorden heel dicht bij elkaar. Ze haatten samen het communisme, dat de hele boel. Ze spuugten op het pacifisme, dat gaf zo'n warm, vertrouwd gevoel. En als ze op het muntplein liepen, gaven ze iedereen een duw. Zelfs nachts, als alle mensen sliepen, waren zij toch nog mensen schuw. En toen de oorlog weer kwam dreigen, toen zei ze, jij wordt geen soldaat. Ik laat jou aan geen sabel rijgen, het is beste dat je het land verlaat. Ze stapten samen in een schuitje en spoelden na twee maanden aan. Het werd voor hun een uitje, dat eiland in de oceaan. Er was geen sterveling te bekennen, alleen een mensen stuwen aan. Maar die ging dadelijk aan hun wennen, net als een wat verwagend schaap. En toen hun radio ging koken en pruttelend sprak van het besluit, van de oorlog die was uitgebroken, toen lachten zij het mens uit. Ze stonden lachend aan een strandje en staarden in de oceaan. Achter een vriendelijk wolkenrandje, kwamen de skader bommers aan. En voordat beiden nog goed wisten of dit uw ernst was of een mop, daalden er duizend parachutisten, die aten het magere staapje op. Inmiddels was een vloot gekomen, een slagstip dat voor Anker lag, stuurde een hele hoge omen, die nam een woning in beslag. Hij werd soldaat, liet men hem weten, want bij hun hele kluisenaarsten hadden zij allebei vergeten. Een eiland was een strategisch punt. En de moraal van deze ballade, of dit nu ernst is of een mop, kunt u natuurlijk al wel raden, die ligt er meters bovenop. Zeg nooit de wereld kan verrekken, dat heeft die wereld nooit gekund. Een mens kan zich aan niets onttrekken, want hij is zelf strategisch Dat was in 1950. Wim kan is sindsdien de VARA trouw gebleven en daarvan getuigde hij op 1 november 1975 in een speciale VARA-conference die vederlicht op alle tenen danste. Gelukkig is er maar één VARA. Ik moet er niet aan denken dat er meerdere waren, hoor. Nou ja, in de VARA zelf misschien... Er zijn er misschien nog een paar of zo. Ik hoorde van een mevrouw die wou lid worden van de Vara. Toen zei iemand van welke Vara bedoelt u eigenlijk precies. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Ik vind het heerlijk mensen dat je kunt zeggen de Vara 50 jaar. Want 50 jaar een halve eeuw is toch wat. Ik heb direct teruggerekend. 1925 zijn we begonnen. Toen zat ik in mijn puberteit. Ja een, eh, Soms heb ik het vage gevoel dat de Vara er nou in zit. Maar dat is weer... Eh, ja. Maar ik moet u zeggen, troost je lieve mensen, de eerste 50 jaar zijn de moeilijkste. <lacht> Heus geloof ik, met elkaar komen we er wel doorheen. Heerlijk, bovendien, we weten de regering staat achter ons. Hè? Het is één groot familiebedrijf, de vader aan de regering, dat weet je. Het zijn de gebroeders Joop en Piet en Nijl, dat zijn de... het <lacht> En neem niet kwalijk, ik heb er alle vertrouwen in, want de VARA-medewerkers zijn, zijn intelligent hoor. Sinds jaar en dag heb ik al gezegd, die hebben de hoogste iq u. Eerlijk hoor. <lacht> Wij maken programma's van stijl. Wij zijn niet een programma met, met die rotzooi die de anderen dikwijls wil doen. We kunnen even vanavond ronduit praten, want de anderen zitten niet in de zaal. Naar nou, ik heb gehoord. Maar nou, ik heb gehoord heb me laten vertellen. Je laat je ook alles vertellen, zeggen de mensen. Maar goed, in ieder geval, de VARA-programma's in Hoogstaat, dat hoef ik u niet te vertellen. Smartlappen zijn er bij ons niet bij. Hoewel als je 50 wordt, dan kun je natuurlijk niet om vader Abram heen. Als je... Ja, dat is zo even zo, weet je. Dat is juist zo gek, hè? Als je 50 wordt, zeggen de mensen altijd, dan heb je Abraham gezien, hè. Ik ben 50 lang geleden, ben vijftig geworden. Veertien jaar geleden werd ik 50. zo. Abraham gezien. Maar weet u wat mij interesseert? Wat zou je zien als je honderd wordt? De zangeres zonder naam? Ja. Ja. En dat is waar ik ben, met een trouwe man, ik rustig wil zeggen hoor. we reuze mooi, dan krijg ik bij de VARA heb ik nu een vast televisieprogramma. Dat weet u, eens in de zeven jaar. Ja. En als ik vanavond succes heb, kunnen we de frequentie nog ophogen. Ja. Ik ding had ik jullie wel willen zeggen, jongens, op deze feestelijke dag. Ik hoop niet dat ik roet in het eten gooi, maar de VARA moet zijn naam hoog nodig gaan veranderen. Dat kan niet meer. Nee, ik bedoel, VARA op zichzelf klinkt goed, maar als je de afkortingen bekijkt, dat is niks meer. Nee, dat is niks meer, jongens. Verenigde arbeiders, radioamateurs, dat is niks meer. We weten allemaal dat we niet verenigd zijn. Laten we het verdeeld noemen. Hè? Arbeiders zijn wel jaren niet meer, want we zijn werknemers. Radio's, televisie geworden en amateurs, we zijn toch zeker beroepskankeraars, wat is dat nou? Ja. Ik hou van de varen. Weet u wat ik van de varen altijd zeg? Het is een levendig omroep, hè? Want er is een va en vian, de laatste tijd iets meer vaar dan vian, geloof ik, hoor. Ja. Alles weg, wichtbolt weg. En Joop Koopman weg. Maar ze komen weer terug. Ook is terug. Hey, Postema komt terug, laat ik het zo zeggen. Rudy Karel komt terug. Nou, nog Karel Prior en Wim Ibo. En we kunnen de showboot erop zetten. Ja! Dan gaan we de showboot weer beginnen. Wat? Ja, showboot. Nee, wat zeg je nou? Nee, hommeles hebben we al. Dat kan niet. Ja, ja, ja dat is leuk. Hè? Karel wil waarschijnlijk een van de acht van uh, Mies gaan doen. Of het mag, weet ik niet. Karel had vermoedelijk één van de acht. Ik weet niet of het mag wel. Karel gaat dan één van de acht van misdoen, hè. Ja, ik weet het, ik vind het wel leuk. Een soort paardneruil aan de lopende band. <lacht> dat is de eeuwige controverse AVO en, en VARA. Dat beleef ik niet meer dat het weggaat, hoor. Dat is altijd zo geweest, jongens. Toen ik begon is het zo geweest, is altijd nog zo. Het is, je ziet het in alles tot, tot het kleinste bijzonder. Dat krijg je niet meer kwijt. Heerlijk niet, ik zal maar zeggen, bij de, als je de tennisreportages hoort, als je, als je Willem Duis hoort, heeft hij het voortdurend over service. ja. Of service. ...en de, de jongens van de VARA praten altijd over opslag. Hij ja. ja, moet aan de andere kant zeggen, de avond is ook wel leuk, hoor. Het is niet wat de VARA is. Hebben jullie gisteravond nog gekeken? Hebben heb u Willem nog gezien bij Willem? Ja, oude Willem Drees. Was dat mooi? hè? Dat vond ik toch zo mooi. En op het slot dat Nijlpaardje. Vond u dat mooi? Ik denk nog op zat dat ook nog. Kon niet anders denken. Maar ik kan, ik kan wel eerlijk zeggen, daar ging wat overheen, hoor. ook oude Willem Drees daar bij, bij Willem Duist zag ineens op de AVRO zag... ...als Willem Vocht dat nog had mogen beleven. Nou. <lacht> nou ja, ik zeg, ik zeg een beetje wat ik altijd zeg. Ik zeg altijd, de AVRO is een soort trots zonder kompas. <lacht> ja. En, en, en ik zeg altijd, de tros is van de Telegraaf. De trots is van de Telegraaf. Zo zit het in elkaar. Het is makkelijk dat je dat weet. En de Telegraaf heeft accent. En accent heeft Elzevier, en Elzevier heeft gelijk. Ja. Volgens door Jongens, wat lekker Zo'n feestelijke avond, daar kan ik wat opvullen. Vind je dat ook leuk? Zo'n zaal, ja, dat vind ik wel nou mooi. Zo'n zaal vol prominenten, dat mag ik nou... Allemaal, ja, allemaal handjes te mag graag zien hoor. Ja, met hun kippetjes. Ah. Als je dat zo ziet, dan denk ik, de varen aanvoelt voelt zijn kip lekker. Oh, de varen, toch begrijp ik niet. Waarom houden we die haan eigenlijk aan? Is dat zo? Hebben die nodig? Ik bedoel, het is, het is een oud symbool, dat weet je, de oude haan. zeker. Een heel oud symbool, die moest ons wakker kraaien vroeger. Ja zeker. toen de varen pas begon, moesten we wakker gekraaid worden. Dat is nou niet meer nodig. We hebben zoveel zorgen, we liggen allemaal Doe geen oog meer dicht. <lacht> ja, we zullen het wel zien hoor. Weet je wat ik wel eens zeg? Voor de haan driemaal gekraaid heeft, zult gij de statuten verlogen in de kloostertuin. Zo is het. <lacht> En zo eindigt het eerste deel van deze historische geluidsdocumentaire over Wim Kan. Na het NOS Journaal van drie uur komen we bij u terug met deel twee van dit prachtige document. Tot zo.